Kleine dappere Marike Er was eens een oude houthakker die een heleboel kinderen had. Hij werkte altijd heel hard en hij verdiende net genoeg om alle kinderen iedere dag te eten te kunnen geven. Op een dag gaf de houthakker zijn drie jongste dochtertjes een paar boterhammen met stroop en stuurde hen het bos in om hout te sprokken. De drie meisjes werkten de hele dag. Toen het donker werd en ze terug wilden gaan naar de houthakkershut, merkten ze dat ze waren verdwaald. Ze aten hun boterhammen op en probeerden toen de weg terug naar huis te vinden. Plotseling zagen ze op een open plek in het bos een huis staan. Het jongste meisje, dat door haar vader en broertjes en zusjes kleine, dappere Marieke werd genoemd, klopte op de deur. Een vrouw deed open. ''Hebt u misschien iets voor ons te eten?'' vroeg Marieke beleefd. ''Wat?'' riep de vrouw. ''Kinderen, ga weg als je leven je lief is. Mijn man is een reus en als hij jullie ziet zal hij jullie zeker opeten.'' Maar kleine dappere Marieke zei dat zij en haar zusjes niet bang waren. En toen ze de vrouw vertelde dat ze verdwaald waren, liet de vrouw hen binnen. Gaan jullie maar aan tafel zitten, dan krijgen jullie een boterham en een beker melk, zei ze. De meisjes hadden net een hap van hun boterham genomen toen de rust thuis kwam. Hmm, zei hij, is dit mijn avondeten? En hij wees naar de drie meisjes. Nee hoor, ik heb een varken voor je gebraden, zei de vrouw. De meisjes krijg je misschien volgende week. Ik wil ze eerst vetmesten. Toen de drie zusjes hadden gegeten, stopte de vrouw hen bij haar drie eigen dochtertjes in bed. Ze dacht dat ze daar wel veilig zouden zijn voor de reus. De reus kwam de slaapkamer binnen om de meisjes goede nacht te wensen. Hij deed overdreven aardig. Hij haalde de meisjes uit bed en danste met hen. En daarna gaf hij ze alle zes een kettingje. Maar de kettingjes die hij aan zijn dochtertjes gaf, waren van goud. En die hij aan Marieke en haar zusjes gaf, waren van stro. Maar Marieke vertrouwde de reus niet. En zodra de andere meisjes sliepen, ruilde ze de kettingjes van stro om voor de kettingjes van goud. De drie dochtertjes van de reus hadden toen de kettingjes van stro om. Midden in de nacht sloop de reus op zijn tenen de kamer in en voelde met duim en wijsvinger welke meisjes de kettingjes van stro om hadden. Die meisjes droeg hij de trap af naar beneden en sloot hen op in de kelder. Daarna ging hij het bos in. Dappere Marieke maakte gauw haar zusjes wakker. Ze liepen zachtjes de trap af en renden toen het huis uit. De zusjes liepen door het donkere bos tot het bijna dag was. En toen kwamen ze bij een schitterend paleis. In de vijver van de paleistuin zwommen prachtige witte zwanen. In het paleis woonde de koning van het land. Kleine dappere Marieke vroeg aan de paleiswacht of ze de koning mocht spreken. En dat mocht. Ze vertelde de koning hoe arm ze het thuis hadden en dat ze verdwaald waren en dat de reus hen had willen opsluiten. De koning luisterde aandachtig en zei toen, Die reus is mijn grootste vijand. Jij lijkt me een dapper meisje. Als het je lukt, het zwaard dat aan de muur boven zijn bed hangt voor mij te stelen, mag je oudste zusje met mijn oudste zoon trouwen. Kleine dappere Marieke zei dat ze het graag wilde proberen. S'avonds liep ze door het bos terug naar het huis van de reus. Ze keek door een raam naar binnen en zag dat de reus zat te eten. Ze liep zachtjes het huis in en verstopte zich onder het bed van de reus en zijn vrouw. Midden in de nacht klom Marieke op het grote bed. Voorzichtig tilde ze het zwaard van de spijker aan de muur. Gelukkig was het zwaard niet zo groot, maar het was toch wel zwaar. Ze deed erg voorzichtig en... Lukte haar onopgemerkt de trap af te lopen. Maar toen ze vlak bij de buitendeur was, kon ze het zwaard niet langer houden. Het viel, maar ze raakte het snel dicht. De reus was door het lawaai wakker geworden. Marieke holde intussen zo hard ze kon. De reus kwam met grote stappen achter haar aan. Eindelijk kwam Marieke bij de brug over het ravijn. De koning had haar verteld dat die brug was gemaakt van één lange haar. Marieke liep snel over het haartje naar de overkant. De reus wist dat de haar hem niet kon houden en hij bleef staan. Hij schudde woedend met zijn vuist en riep... ''Deze keer kom je er goed vanaf, maar volgende keer krijg je straf.'' Marieke lachte en riep terug... ''Bedenk die straf dan maar vlug, want ik kom vast nog wel terug.'' Daarna bracht Marieke het zwaard naar de koning. Die hield zijn woord en haar oudste zusje trouwde met zijn oudste zoon. Na de bruiloft zei de koning tegen Marieke: Als je de beurs van de reus durft te stelen, mag je andere zusje met mijn andere zoon trouwen. Kleine dappere Marieke zei dat ze het graag wilde proberen. De reus legt zijn beurs voordat hij gaat slapen altijd onder zijn kussen, zei de koning. S'avonds ging Marieke op weg naar het huis van de reus. Hij zat weer te eten, dus ging Marieke weer gauw naar binnen en verstopte zich in de linnenkast van de slaapkamer. Midden in de nacht kroop ze naar het bed. Ze voelde voorzichtig met haar handje onder het grote kussen. Opeens hield de reus op met snurken. Hij slaakte een diepe zucht en snurkte weer verder. Kleine dappere Marieke duwde haar hand een stukje verder. Opeens gaf de reus een gil. Ja. Zeker akelig gedroomd, zei zijn vrouw. Ga maar weer lekker slapen. De reus sliep verder. En kleine Marieke kon toen met haar hand de beurs voelen. Ze trok hem langzaam naar zich toe. Opeens rolde er een munt op de grond en de reus werd wakker. Marieke holde weg zo hard ze kon en de reus holde achter haar aan. Eindelijk kwam ze weer bij de brug en ze liep gauw naar de overkant. Woedend riep de reus, deze keer kom je er goed vanaf, maar volgende keer krijg je zware straf. En Marieke riep terug, bedenk die straf maar vlug, want ik kom nog wel terug. Marieke bracht de beurs naar de koning. Haar andere zusje trouwde nog dezelfde dag met de andere zoon van de koning. Na de bruiloft zei de koning tegen Marieke. Als je nu ook nog de gouden ring stilt die de reus draagt, dan mag jij met mijn jongste zoon trouwen. Kleine dappere Marieke bloosde een beetje, want ze vond de jongste prins heel aardig en zei dat ze het graag wilde proberen. Diezelfde avond liep ze naar het huis van de reus en sloop naar binnen. Ze verstopte zich in de slaapkamer. Niet lang daarna ging de reus naar bed. Hij viel meteen in slaap. Gelukkig lag hij op zijn rug en hing zijn hand met de ring buiten bed. Marieke begon heel zachtjes aan de ring te trekken. Langzaam gleed de ring van de vinger van de reus. Maar net toen ze de ring te pakken had werd de reus wakker. Hij greep haar vast en tilde haar omhoog. Woedend riep hij... Deze keer loopt het slecht met je af. Nu krijg je je verdiende straf." Marieke was wel geschrokken, maar ze liet het niet merken. Vertel me eens, ondeugend meisje, ging de reus verder. Wat zou je met mij doen als ik jou al die dingen had aangedaan? Dan zou ik u in een zak stoppen, zei kleine dappere Marieke. En in die zak zou ik ook een hond, een kat, een naald, een draad en een grote schaar doen. Dan zou ik de zak dichtknopen en buiten aan de muur hangen. Daarna zou ik naar het bos gaan en een dikke tak zoeken. En ik zou met die tak net zo lang op de zak slaan, totdat u zou roepen, ik zal het nooit meer doen. En dat is dan precies wat ik met jou ga doen, riep de reus. Hij stopte Marike, zijn hond, zijn kat, een naald, een draad en een grote schaar in een zak en hing die buiten aan een spijker aan de muur. Toen liep hij naar het bos om een knuppel te zoeken. Marike wist dat de vrouw van de reus in de buurt was. Ze aaide de kat en de hond en riep. Oh, als u zou kunnen zien wat ik zie. Wat zie je dan? vroeg de vrouw van de reus. Maar Marieke gaf geen antwoord en bleef roepen... O, oh, als u zou kunnen zien wat ik zie! De vrouw van de reus werd zo nieuwsgierig... dat ze Marieke smeekte om even in de zak te mogen kijken. Marieke knipte een gat in de zak en sprong eruit. Daarna hielp ze de vrouw in de zak... en naaide vlug het gat met de naald en draad dicht... Daarna verstopte ze zich, want ze hoorden de reus al aankomen. Hij had een dikke knuppel bij zich en begon daarmee meteen heel hard op de zak te slaan. Au, hou op, man, au, au, gilde zijn vrouw. Ik zit in de zak. Marieke was intussen weggelopen, maar de reus had haar zien gaan. Hij holde achter Marieke aan. Ze kwamen bij de brug en Marieke liep er vlug overheen. De reus schreeuwde woedend. Deze keer kom je er goed vanaf, maar volgende keer krijg je zware straf. En kleine, dappere Marike riep lachend terug. Beste reus, doe maar geen moeite meer. Ik was hier voor de laatste keer. Marike liep blij terug naar het paleis en gaf de ring van de reus aan de koning. En de volgende dag... Trouwde kleine dappere Marieke met de jongste prins.